Individualisering, personalisering voor zonne. Niet helemaal verzonnen, want ook Duiken had het al een keer gebruikt. Het probleem met individualisering, zoals uh, ik. Is dat het veel te veel betekenissen heeft. Er is individualisering in de renaissance, er is individualisering uh, niet in de middeleeuwen, maar wel in de 18e eeuw, de 19e eeuw. Jan Romein heeft het over de individualisering van het recht. Dat betekent dat mensen zelf verantwoordelijkheid voor zijn voor wat ze doen. Het beroemde boek van <coughs> <sorry, coughs> Boerhard die Cultuur der Renaissance, gaat over het individu min of meer als kunstwerk en wordt vaak geciteerd als het begin van het uh, westerse individualisme. Maar wat is individualisering bij Boerhard en in de Renaissance? Dat is uitblinken in paardrijden, uh, muziekinstrumenten bespelen, retorica. Dat is heel wat anders dan uh, aardig, lief en beschaafd zijn. Het zijn geen individuele kenmerken, het zijn uh, het vertonen, individualisering in de renaissance het is het vertonen van uh, bekwaamheid in zeer afgebakende vaardigheden. In bepaalde dingen heel goed zijn. Dan ben je de homo universalis. Als je overal goed in bent. Overal alle dingen die belangrijk zijn. Nu is individualisering en individualisme is anders zijn dan anderen. En het lijkt, en ik zeg met nadruk lijkt, overal anders in zijn. Geheel anders zijn dan iemand anders. Een individu zijn. Dat <coughs> um, is een beetje de strekking van de ontwikkeling in de um, laatste 40 jaar. En daarom is het woord personalisering in zekere zin ongelukkig en zou individualisering beter zijn dat zou ik zo uitleggen zij het niet dat individualisering al zoveel misbruikt gebruikt is en daardoor onduidelijk is wat het nou inhoudt ik maak een onderscheid tussen een als psychologische begrippen het begrip individu en persoon een individu is een biologisch begrip wat is een individu is een biologisch geconstrueerd menselijk wezen namelijk nou, voortgebracht door genen en er ontstaat een afzonderlijk organisme dat noem ik een individu een persoon is ook een menselijk wezen maar als psychologische constructie en de grenzen van een persoon zijn niet noodzakelijk die van zijn lichaam om een voorbeeld te geven uit ook nog hedendaagse advertenties een vrouw die schrijft dat ze uh, artsen weduwe is, typisch iets wat vrouwen schrijven, arts, artsen wedunaar, zul je niet tegenkomen, want dat daar zeiden. Een artsen weduwe, die presenteert zichzelf als persoon, maar die persoon houdt niet op bij haar lichaam, want haar identiteit uh, ontleent ze ook aan haar man, vloeit min of meer over in die van haar man. Als iemand zegt, ik kom uit een onderwijzersmilieu of onderwijzersgezin het is ook een vorm van identiteit dat betekent dat dat de persoon die hier zichzelf voorstelt aan de lezer zijn identiteit deelt met zijn familie dat de illustratie van het idee dat het begrip persoon wat menselijke identiteit is niet ophoudt bij het lichaam een individu daarentegen wel nou wat je nu als ontwikkeling ziet in de laatste 40 jaar in het geval van verhouding is dat heel cru gezegd dat uh, mensen in contactadvertenties nastreven in die vroege jaren zo rond 1945 is gaat het om trouwen en dan gaat het om het samensmelten van twee levens wordt, uh, waarmee de persoon niet wordt opgeheven alleen in die persoon is het onderscheid tussen man en vrouw, ondanks alle taakverdelingen, er wordt een eenheid gecreëerd. die niet samenvalt met het lichaam. Um, nu, 40 jaar later, als mensen een verhouding willen, dan zijn het twee afzonderlijke individuen, twee afzonderlijke organismes met hun eigen ontwikkeling, hun eigen geschiedenis, hun eigen belangstelling. Die verschilt van alle andere mensen op deze wereld. Bijna, zo blijkt het. En deze twee mensen ontmoeten elkaar. En er is... Nou, in hoeverre die twee afzonderlijke levens, afzonderlijke individuen, overlappen. Nou, dat is dan de verhouding. Je deelt met één iemand anders, of misschien met meerdere, deel je een gedeelte van jouw eigen identiteit. En dat wat je dan deelt... Dat kan af en toe dingen ondernemen zijn, eh, sommige dingen wel samen doen, andere niet. Dat is je verhouding. Nu terug, eigenlijk zou daarvoor het begrip individualisering heel goed zijn, omdat eh, die ontwikkeling die ik schets, betekent eigenlijk dat personen, en dat zijn psychologische entiteiten, zich steeds meer als een biologisch afgezonderd individu beschouwen. Maar nogmaals, vanwege... Het veelvuldige gebruik van het begrip individualisering in andere betekenissen noem ik dit maar personalisering. Waarbij dan de nadruk zo ligt dat <tossimus> mensen, de identiteit van mensen steeds meer ontleend wordt en gegrondvest wordt in hun persoonlijkheid. Een persoonlijkheid is bijna per definitie iets wat voor afzonderlijke, losstaande mensen geldt. Zoiets als uh, de attributietheorie, die zou binnen de komende vijf jaar wel dood zijn, maar hij was in ieder geval tot voor kort heel erg populair. De attributietheorie, ooit uitgevonden door Fritz Heider, een leerling van Kurt Lewin, Duitse, gevluchte Joodse Duitser, ook Fritz Heider was trouwens een Duitser. Um, de attributieteorie komt daarop neer. Mensen, um, he, vanuit de psychologie gezien, um, mensen staan in de wereld en ja, uh, er is een chaos van stimuli, van indruk die binnenkomt en mensen proberen daarin orde aan te brengen. Nou, het menselijk verstand is op zich betrekkelijk beperkt als je nagaat wat voor informatie er allemaal in die wereld zit. Aan geluiden, aan um, dingen die je kunt zien, aan dingen die je zou kunnen voelen. In ieder geval veel te veel voor het menselijke waarnemingsapparaat om op te nemen. Je wordt gebombardeerd, zo zeiden de bivioristen, door stimuli. Um, een van de principes waarin mensen orde aanbrengen in die wereld, volgens die attribuutstheorie, is door verklaringen te zoeken voor waardoor dingen komen. En... Volgens die theorie denken mensen in hoofdzaak in twee categorieën. Eentje is ze schrijven gedrag, wat mensen doen, schrijven ze toe aan disposities, aan persoonlijke eigenschappen. Ofwel ze schrijven ze toe aan omstandigheden. Uh, een voorbeeld van, uh, ik, ik loop langs een snackbaard, er staat iemand uh, drie kroketten te eten... Uh, dan loop ik niet zomaar langs, dan denk ik iets over zo iemand en die gedachte kan zijn God wordt een veelvraat uh, dat is dus, dan schrijf ik dit wat hij doet, het eten van die drie kroketten schrijf ik toe aan uh, zijn persoonlijke eigenschappen of nou, die een veelvraat is of ik kan het aan de omstandigheden toeschrijven uh, nou, wat zou dit in dit geval kunnen zijn iemand heeft uh, nou, zijn baas uh, heeft hem uh, hard laten doorwerken, over uren laten maken zonder dat hij het van tevoren wist. Daardoor heeft hij niet kunnen eten vanavond en moet hij nu toch even iets uh, eten en dan slaat hij drie kroketten binnen. In het enige geval schrijf ik toe aan uh, persoonlijke kwaliteiten, disqualiteiten eigenlijk en veel verraten, in het andere geval aan de omstandigheden. Dat principe dat mensen, wat andere mensen doen en ook wat je zelf doet. ...toeschrijven, eh, orde aanbrengen in het gedrag van andere mensen... ...door toe te schrijven aan twee soorten oorzaken... ...disposities, eigenschappen of omstandigheden. Dat was het uitgangspunt van die attributietheorie. een lang verhaal, laat ik het kort houden. Eén wat principe wat die attributietheoretici in hun onderzoek steeds vonden... ...was dat mensen de neiging hebben om in het algemeen een voorkeur te hebben voor een dispositionele attributie. Dat wil zeggen, in het algemeen ben je eerder geneigd om, wanneer iemand iets doet, dat toe te schrijven aan zijn eigenschappen, dan aan de omstandigheden. Um, als iemand door rood licht rijdt, denk je eerder, die was dronken, die heeft geen verantwoordelijkheid, of die lette niet op, dan dat je denkt... Uh, zijn vrouw lag op de achterbank te bevallen. Je verzint eerder iets wat te maken heeft met de persoonlijke eigenschappen dan met de omstandigheden. Dit lange verhaal, um, als je nou kijkt in advertenties, hoe mensen zichzelf beschrijven, dan, spelen, dan zou je moeten verwachten, als disposities en persoonlijke eigenschappen een soort... Universeel vooroordeel van mensen zijn dat ze eerder geneigd zijn om daarop te letten dan op omstandigheden. Dan vind je dat in oude advertenties eigenlijk helemaal niet terug. De manier waarop mensen zich zelf beschrijven is helemaal niet in termen van disposities. Nu wel, 40 jaar later. Toen beschrijven mensen zich wel in termen van disposities. Ik ben aardig, ik ben in het algemeen opgewekt, ik ben vriendelijk, ik ben uh, verantwoordelijk, allemaal. Persoonlijke kenmerken. Terwijl vroeger, eh, als er al iets over de persoonlijkheid werd gezegd, dan was dat in algemene morele termen als net, beschaafd, keurig iemand. Wat niet zozeer een persoonlijke kwaliteit is als een maatschappelijk oordeel. En werd er vroeger veel meer over omstandigheden gesproken. Eh, eh, niet onvermogend, niet onbemiddeld, eh, heb een goede baan. Dus in die zin zou je moeten zeggen, die attributietheorie die daar een universele wetmatigheid had ontdekt, die ook een naam kreeg door Ross in 1977, de fundamental attribution error genoemd, de fundamentele attributiefout dat mensen ten onrechte te veel op dispositie zouden letten, blijkt een historisch verschijnsel te zijn, namelijk iets van de laatste 10, 20 jaar dat mensen zo denken, en 40 jaar geleden deden ze dat helemaal niet. <coughs> Dit ter illustratie van um, het feit dat een psychologie die denkt dat ze door hedendaagse mensen te bestuderen universele wetten kan ontdekken die voor alle tijden gelden, zich heel goed in de vingers kan snijden, omdat ze dingen ze nu, die ze nu steeds vinden op zich een cultureel verschijnsel kunnen zijn. Um, nu terugkomend op wat ik dan personalisering noem dat mensen zichzelf steeds meer beschouwen als afzonderlijke individuen waarvan ik heb gezegd dat is eigenlijk ook een cultureel verschijnsel van de laatste 40 jaar ook dat vind je in psychologische theorievorming terug de, de, de laatste 10, 15 jaar is er weer een hele hoze uh, van boek en artikelen die gaan over zelf en identiteit uh, veel meer dan 30 jaar geleden ook doordat behaviorisme min of meer verdwenen is maar als je die boeken leest, uh, een mooie exponent is uh, mevrouw Marcus Hazel Marcus schreef in 1977 uh, een artikel ik okay, weet de titel niet meer, maar uit mijn hoofd. Het ging in ieder geval over het zelf. En wat zij probeerde te integreren in uh, dat artikel was nieuwe ideeën uit de cognitieve psychologie. Introduceren van het begrip schema, wat toen populair was. En dat verbindde eigenlijk met hele oude ideeën uit de vorige eeuw. Van William James, het onderscheid tussen I en me. Ehm... Um, wat zij beweert, het is een typisch voorbeeld van hoe sociaalpsychologen en vooral Amerikaanse sociaalpsychologen over zelf en identiteit denken. Het zelf is, volgens deze mevrouw Marcus, een, een, een interne cognitieve structuur. Het is een, hoe moet je dat zeggen, een soort ingesleten denkpatroon. Het is een verzameling van ideeën die je over jezelf hebt. Hoe worden die ideeën gevormd? Um, door je ervaringen, zegt ze dan. Um, en wat je langzaam vormt is een soort zelfconcept. Een beeld van jezelf. En dat zelfbeeld wordt gevormd op grond van ervaringen, maar niet alle ervaringen, alleen ervaringen die je belangrijk vindt. Um, dat zelfconcept is sturend voor hoe je je gedraagt. Uh, je ideeën over jezelf zijn bepalend over wat je doet, uh, hoe je je opstelt tegenover andere mensen. Kortom, wat in die theorie geschetst wordt is een soort innerlijke kern van een soort kernopvattingen, geconceptualiseerd als schema, die je verdere gedrag voor een groot deel bepalen. Uh, je doelstellingen die je jezelf stelt, enzovoort. Ehm... Um, wat je hier hebt is eigenlijk hetzelfde beeld wat ik in die advertenties vind. Dat mensen zich steeds meer gaan zelf gaan zien als afzonderlijke individuen. Als afzonderlijke organismen die ieder met hun eigen ervaring door die ervaring gevormd zijn. Door de interpretatie van die ervaring. En eigenlijk het soort allemaal eh, afgesloten enclaves die eh, via een soort onzichtbare muur... Zie je mensen op straat langs elkaar heen schuiven, maar het zijn allemaal eenzame, afgesloten mensen met vooral een dikke huid. Hoe kom je dan in contact met anderen? Ja, dan, dat is allemaal eigenlijk heel ingewikkeld, want ieder is eigenlijk op zich. Vanuit... Uh, allereerst, nogmaals, blijkt hieruit dat het idee wat je dus in alledaagse opvattingen vindt, de veranderingen erin over wat personen zijn datzelfde idee vind je in de psychologie terug. En wat nou de oorzaak van wat is, weet ik niet. Het zou ongetwijfeld met elkaar samenhangen. Een hele andere vraag is of dit nou de beste manier is om als psycholoog naar mensen te kijken. Want hoe, wat uit uh, dat onderzoek naar die advertenties blijkt, is dat er een hele geleidelijke verandering is in opvattingen. In ideeën die mensen hebben over die 40 jaar. Um, heel langzaam. Gaan mensen, eh, als je kijkt naar advertenties uit de jaren 40, het is allemaal heer en dame wat de klok slaat, onafhankelijk van de leeftijd. Een heer kan rustig 25 jaar oud zijn. Nu, 40 jaar later, als je het over een heer en een dame hebt, dan versta je daar uh, mensen van boven, boven de 60 onder. Dat vind je ook in advertenties. Dus die betekenis is veranderd. Hier had vroeger de connotatie van ik uh, ben respectabel en het zegt niet iets over leeftijd en nu heeft de heer de betekenis en dame de betekenis gekregen van oudere mensen vanuit de gedachte dat mensen gesloten afzonderlijke enclaves zijn opgesloten in hun eigen organisme is het heel moeilijk te verklaren, ja hoe kan zoiets gebeuren Die mensen moeten op zijn minst toch buiten zichzelf treden en hoe kan zo'n Um, hoe kan er culturele verandering optreden? In het idee van een zelf als sturend mechanisme, als innerlijke kern, hoe verandert dat zelf? Dat zelf verandert doordat de omgeving verandert. De omgeving zijn andere mensen. Dus als andere mensen andere ideeën hebben, kunnen die langzaam in dat zelf worden opgenomen en dan krijg je andere ideeën over jezelf. Het probleem bij deze opvatting is dat dat voor alle mensen geldt. Al die mensen zullen veranderen als hun omgeving die bestaat uit andere mensen verandert. En je komt zo in een cirkel terecht, want uh, Piet verandert alleen maar als zijn omgeving verandert. En dat geldt voor Klaas ook, en dat geldt voor Mien ook, en voor Tante Truus ook. Het is eigenlijk volstrekt onduidelijk hoe iets kan veranderen, tenzij... Je zegt ja, er treedt verandering op doordat anderen veranderen, maar hoe die ander veranderen is, is dan volstrekt onduidelijk. Het lijkt ingewikkeld, maar. De bron van verandering is in dit model niet aan te wijzen, behalve tot een mysterie te verheffen, te verheffen door te zeggen: ja, de culturele, culturele context verandert. En dan weten we dus nog niks. Want dan wordt de cultuur min of meer buiten mensen geplaatst. En dat is een abstractum met een eigen ontwikkeling. Nou, wat ik daar tegenover stel is niet uh, het idee van afzonderlijke mensen. Maar het idee van mensen in dialoog. The same, not nobody somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, the somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, the sun, you want to as sure as the stars and the dawn. You're nobody, but somebody loves you. So find yourself so... Dialoog niet in letterlijke betekenis Althans niet altijd Ik gebruik het als een veelomvattende begrip Als metafoor Voor het feit dat uh, Nog even terug Kort op het begrip Persoon heb ik gezegd Een persoon is een psychologische constructie Dat begrip constructie is heel belangrijk uh, Constructies zijn betekenissen. Mensen maken met elkaar betekenissen. De wereld, uh, dat weten we uit de fysica, die heeft helemaal geen betekenissen. Tenzij je in God gelooft, dan heeft hij misschien nog goddelijke betekenissen. Maar er zijn zoveel goden, er zijn tal van betekenissen. De wereld kan voor de een dit betekenen, voor de ander dat. De wereld, dat uh, zeggen Lyman en Squad al, de wereld is essentially without meaning. Um, dat is zo in abstracto beschouwd. De wereld van alle dag waar we allemaal mee te maken hebben, heeft wel degelijk een betekenis. Als ik geen werk heb, heeft dat een betekenis voor de meeste mensen. Uh, als ik veel geld verdien, heeft dat ook betekenis. Die betekenissen zijn niet uh, door God gegeven, die liggen ook niet kant en klaar. Die betekenissen worden door mensen gemaakt. En hoe maken mensen betekenissen? Daarvoor geldt het woord dialoog. Nou even terug op advertenties, als ik zeg uh, in advertenties wordt de betekenis gecreëerd van wat het is om een persoon te zijn, een identiteit te hebben en dat een identiteit in het geval van een verhouding. In contactadvertenties vindt niet letterlijk een dialoog plaats. Uh, je zou in letterlijke zin zou je moeten zeggen... ja iemand plaatst een advertentie en iemand schrijft een brief als antwoord daarop. Dan zou er een soort letterlijke dialoog kunnen plaatsvinden. Maar dat is niet wat ik bedoel. Wat ik bedoel is dat als je contactadvertenties plaatst... wat doe je dan? Dan lees je advertenties. Uh, je kijkt ze door en je gaat uh, schrijven. Je praat er misschien letterlijk met andere mensen over. Maar in ieder geval... Wat het betekent om iemand te zijn, dat onderleen je ten dele aan andere advertenties. Je geeft je eigen invulling aan. Jouw eigen invulling dient weer als voorbeeld voor anderen. En in die zin is er een voortdurende wisselwerking, om dat vreselijke woord maar te gebruiken, tussen um, lezers en schrijvers van advertenties in de tijd omdat je niet wil vervallen in herhaling, wordt er steeds iets nieuws gecreëerd. Wordt aan die dialoog iets toegevoegd. En dat constitueert de motor van die verandering. Maar um, ik gebruik het woord dialoog nogmaals als metafoor. In mijn geval toegespitst op identiteit. Vanuit het klassieke idee in de psychologie bekend als groepsidentiteit. Mensen zijn... Um, Elk mens is lid van heel veel verschillende groepen. Ik bijvoorbeeld ben uh, psycholoog. Ik ben werkloos. Ik ben bewoner van deze straat. Ik ben uh, vaste klant bij een bepaalde bakker. Ik ben uh, bezoeker van het museum. Ik ben uh, lid van een vriendenkring. Vanuit het klassieke idee van groepslidmaatschap zijn dat allemaal identiteiten die in mij zitten en die op een bepaald moment naar voren komen. In wezen zijn ze ook op dit moment allemaal in mij tegelijkertijd aanwezig en afhankelijk um, van het moment komt die identiteit naar voren en dan weer komt een andere identiteit naar voren. Tegenover dat idee. Uh, dit idee benadrukt voortdurend mijn uh, afzonderlijkheid. Uh, mijn identiteit zou in dit geval zijn de, de, de, de curieuze verzameling van uh, al die groepen waar ik dan lid van ben en waar ik me wel of niet mee verbonden voel. Maar het blijven eigenschappen, kenmerken van mij als biologisch individu. Wat ik daar tegenoverstel stel met het begrip dialoog is iets heel anders. Het eist een hele andere voorstelling. Dialoog, heb ik al gezegd, is een metafoor voor processen van betekenis geven. Dat betekenis geven kan in gedrag. Dat ik hem ook een voorbeeld geven. Uh, mannen en vrouwen gedragen zich anders. Er is een prachtig boek over van Goffman die een analyse heeft gemaakt van... Uh, Advertenties in de reclame over hoe vrouwen en mannen worden afgebeeld. Uh, mannen staan vaker, leggen de hand op de schouder van de vrouw. Uh, vrouwen worden sensuele afgebeeld, uh, schuchter, ze lopen anders, enzovoort. Uh, je hoeft maar de straat op te gaan om te zien wat er anders is. Uh, nou, dat vind ik ook al een vorm van dialoog. Um, als ik een macho man was, dan gedraag ik me in het café anders tegenover een vrouw. Ik ga in mijn gedrag een dialoog aan met een vrouw of een man. Um, die wordt op een bepaalde manier beantwoord. Ook in mijn non-verbale gedrag ontstaat er uh, een soort dialoog waarin betekenis wordt gegeven. Nou kun je zeggen, mijn, um, stel dat ik een macho man was. Het feit dat ik macho, macho man ben, verklaart waarom ik mij zo gedraag. En het uh, feit dat die vrouw eveneens traditioneel is, verklaart waarom zij zich traditioneel vrouwelijk gedraagt. Dus we hebben in dat geval ieder, ik heb een mannelijke, typisch mannelijke identiteit, zij een typisch vrouwelijke identiteit, en die identiteiten verklaren ons gedrag. Mijn idee is anders. Mijn mannelijkheid wordt gecreëerd in mijn gedrag ten opzichte van die vrouw. Uh, als ik die vrouw als hulpeloos benader, wordt haar hulpeloosheid gecreëerd door mijn gedrag. Zij is niet in feite hulpeloos. Ik ben ook niet in feite macho in dit voorbeeld. Um, dat geeft een hele andere kijk op identiteit. Uh, ik gebruik daarvoor het beeld van wandelende eilanden. Identiteiten worden gecreëerd in uh, wandelende eilanden. Wandelende eilanden zijn een soort gemeenschappen van betekenisgeving. Nog teruggrijpend over mijn oude voorbeeld van uh, al mijn identiteiten. Uh, ik ga mijn huis uit, ik ga de straten op en ik kom mijn buurman tegen. Op dat moment begreef ik me in een bepaald eiland van betekenisgeving, namelijk het eiland van uh, buur zijn. En ik knoop met mijn buurman een buurgesprek aan. Dat is een manier van, in dialoog, letterlijk zelfs in dit geval, betekenis geven aan buur zijn. Ik loop een paar straat verder en dan ga ik bij de bakker binnen. En dan stap ik mijn buureiland, het eiland van betekenisgeving, van buur zijn. stap ik uit en ik stap een ander eiland eiland van betekenisgeving in, namelijk klant zijn bij de bakker, met zijn eigen regels en zijn eigen kenmerken, uh, bij mijn vrienden op bezoek, dan komt niet plotseling mijn vriendidentiteit naar boven, nee, ik begeef me in een atmosfeer, in een wandelend eiland, in een eiland van wat onze vriendschap inhoudt, en die vriendschap krijgt gestalte, wordt gecreëerd in de manier waarop we met elkaar omgaan. Het zijn in feite allemaal eilanden van vormen van betekenis geven in dialoog, zowel in gedrag als in woorden. En ik noem het wandelende eilanden, omdat ze per definitie niet stabiel zijn, maar per definitie wandelen in de tijd. Op de eilanden heb ik, ik heb geprobeerd een beeld te vinden voor veranderingen. En het grootste van het beeld, om bij die metafoor te blijven, is dus niet zichtbaar. Uh, wat is een eiland? Een eiland is een stukje land boven de grens van het water. Maar het eiland hangt niet op bij de grens van het water. Het grootste gedeelte van het eiland is onder het water. Nou, zo, nu kom ik weer terug op advertenties. Advertenties zijn wandelende eilanden. Dus wat ik zie in 40 jaar contactadvertenties zijn betekenis, betekenissen. Um, de manier waarop mensen zichzelf beschrijven, anderen beschrijven. En die betekenissen wandelen in de loop van die 40 jaar. geleidelijk. Wat je niet in advertenties ziet, is wat daaronder ligt. <coughs> wat daaronder ligt, zijn wat ik noem alles wat vanzelfsprekend is. Je schrijft in de advertentie niet op um, iets wat iedereen weet. Uh, ik schrijf in de advertentie zou ik niet schrijven dat ik een neus heb, want die hebben de meeste mensen. Dat, uh, een heel mooi voorbeeld daarvan van wat vanzelfsprekend worden. ...zelfsprekend worden betekent dat als het eiland wandelt, zeg maar wat zichtbaar is, dat kan betekenen dat allerlei dingen die vroeger zichtbaar waren nu onzichtbaar worden. Zeg maar als de oostkust afkalft en de westkust wordt groter, dan komt aan de westkust iets bij, maar aan de oostkust verdwijnt iets onder water. Zoiets is bijvoorbeeld um, het hot item uit de jaren 40, de vaste positie. Het <coughs> is een mooi voorbeeld, want uh, in, een, in elk uh, van één op de drie advertenties van vrouwen in de jaren 40 wordt een man gezocht die wordt omschreven als met een goede of vaste positie. In de loop van die 40 jaar verdwijnt het hele begrip vaste en goede positie uit advertenties. Het wordt zo gereduceerd tot 2-3% eind jaren zeventig. Daarna komt het langzaam weer terug. Althans bij mannen die zichzelf zo aanbieden dat ze een goede baan hebben. Als je naar de feiten bekijkt, dan was het zo. Vlak na de oorlog waren er helemaal niet zoveel mensen met een goede baan. Um, daarna wordt het er steeds meer... Door de nivellering die toch wel enigszins heeft plaatsgevonden in die tijd, worden de verschillen tussen goede en slechte banen steeds kleiner. Ze blijven bestaan, dat wil ik niet betwisten, maar ze worden kleiner. En dat verklaart waarom zo midden jaren 70 het item goede en vaste baan niet meer noemenswaardig is, want zo ongeveer iedereen heeft iets dergelijks. Pas als de werkloosheid weer losbarst en de crisis... Goeie banen en vaste banen, dus minder worden, wordt het dus vaker genoemd in advertenties. Dus het is eigenlijk een omgekeerde verhouding. Nou dat nu terug naar het beeld van wandelende eilanden en vanzelfsprekendheden. Naarmate een goede, goed betaalde, redelijk betaalde baan, vaste baan, vanzelfsprekender wordt, wordt die in de dialoog, het eiland, minder vaak genoemd en verdwijnt die... Onder de oppervlakte van het water. Hij wordt vanzelfsprekend. Alles wat vanzelfsprekend is, wordt niet meer genoemd. Als die vanzelfsprekendheid wordt aangetast door de economische crisis, dan wordt het weer noemenswaardig. Verschijnt hij weer aan de bovenkant van het eiland. Dus in die zin is het eiland ook een weerspiegeling, maar dan echt een weerspiegeling, van wat eronder ligt. Namelijk... Alles wat daaronder heel breed en vast ligt, wordt boven niet meer uitgesproken. Zeg niet nee, lieve, hey, hey, lieve, hey. zeg niet nee, nee, hey, hey, lieve, hey. als ik lieve, ga je mee, zeg dan niet nee, maar zeg ja.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 Het idee wat louter voortvloeit uit het materiaal. We hebben in de, als je de hele naoorlogse periode neemt, heb je de roerige jaren zestig. Dan hebben we eind jaren zeventig het ik tijdperk In het algemeen, um, de, de eerste jaren na de oorlog zijn de tijd van de verzuiling. In het algemeen wordt over de naoorlogse periode. 1945 tot nu gedacht als in te delen in verschillende periodes nou, wat uit, nu uit het materiaal naar voren komt is een soort alternatief voor het begrip periode en daar heb ik ook een naam voor moeten voorzien. ik noem dat golfstromen en ik in het materiaal, in die veranderingen die je in advertentie ziet, kun je drie golfstromen onderscheiden de eerste golfstroom slaat op veranderingen die beginnen in 1945, misschien al daarvoor, maar dat, daarvoor heb ik niet gekeken, dus dat weet ik niet, maar op zijn minst beginnen die in 1945 en duren voort tot nu. Een voorbeeld daarvan heb ik al gegeven, dat is het verandering van het begrip van begrippen als dame en heer, die vervangen worden door man en vrouw. Ehm... Um, dus dat is niet iets waarvan je kunt zeggen, nou dat, dat is een typisch de invloed van de jaren 60. Nee, dat is die afkalving, wat je zou moeten noemen, van de oude moraal, die zit al van begin af aan in en loopt nu nog steeds door. Het geldt ook voor niet alleen voor dame en heer, maar ook voor um, begrippen als net en beschaafd en uh, degelijk. Die vind je in uh, 80% van de advertenties in 1947 vind je wel een van die drie woorden en tegenwoordig misschien in 1% van de advertenties maar dat is een hele geleidelijke ontwikkeling en die noem ik dan de uh, golfstroom 45 en die golfstroom 45 loopt door tot nu dus dat is een continue ontwikkeling in diezelfde golfstroom in diezelfde continue ontwikkeling die van begin af aan optreedt is verandering van uh, beroep in uh, in oude advertenties uh, golf, ik doe het nu even uit mijn hoofd. Pakweg een op de drie mannen noemt zijn beroep. Uh, wat dat ook is. Uh, schipper, binnenwaarde koekbakker, metselaar. En daarin klinken ook nog veel standsbegrippen door. Als uh, een mooi voorbeeld is net persoon. We hebben het over persoon gehad. Maar net persoon moet je je een timmerman in zijn zondagse pak bij voorstellen. Dat is een ambachtsman. Het begrip ambachtsman komt voor, werkman. Uh, ...werkersmilieu, dat soort termen vind je. En dat zijn allemaal veranderingen die uh, heel geleidelijk gaan van begin af aan. Hetzelfde geldt voor de huishoudelijke kwaliteiten van vrouwen. Uh, degelijke huisvrouwen vind je vroeger. Uh, vrouwen prijzen zich aan met hun huishoudelijke kwaliteiten, mannen met hun vak. In die uh, Golfstroom 45 zie je dat verdwijnen? Maar er is ook een tweede en een derde golfstroom. De tweede golfstroom is begint zo midden jaren 60. en ook die loopt door tot nu. Die tweede golfstroom, uh, dan komt is de intree van het begrip persoonlijkheid. Niet dat het begrip wordt gebruikt, maar <coughs> plotseling. Gaan mensen hun persoonlijkheid omschrijven in wat we psychologen persoonlijkheidskenmerken zouden noemen? Um, emotionele kenmerken spelen een belangrijke rol. Er werd daarvoor ook wel over lievigheid van vrouwen gesproken, lieve vrouw. Maar nu komt dat veel meer voor. En um, lief, opgewekt, intelligent, ontwikkeld. Uh, als tegenhanger van het oude, beschaafd en degelijk komen er dus nu meer en gevarieerdere kwaliteiten van de persoon naar boven. Oh, heb ik nog vergeten wat ook afneemt in die eerste golfstroom, golfstroom 45, is de nadruk op materieel bezit. En ook daar zie je weer de vanzelfsprekendheden. Overigens um, woningbezit, bijvoorbeeld vlak na de oorlog, is een heel belangrijk item. Komt misschien op één in een van de drie één op elke drie advertenties voor. Bij vrouwen, bij 10% van de vrouwen vind je zelfs nog de vermelding van inboedel, ofwel door de oorlog vernield, ofwel als gevolg van scheiding. Naarmate dat soort dingen, het inkomen groeit, vanzelfsprekende worden worden inkomen, materiële voorzieningen, worden dus ook steeds minder vaak genoemd. En ook dat zijn geleidelijke veranderingen. In die tweede golfstroom, golfstroom 65... Vind je, zoals ik net al zei, de opkomst van persoonlijkheid en um, interesses, hobby's. In en geen, geen enkele van die oude advertenties noemen mensen uh, dingen op die ze graag doen. Al, al is het handwerken. Dat is iets van de jaren zestig. Vanaf de jaren zestig. En in toenemende mate worden steeds meer hobby's genoemd, wandelen, fietsen, uh, breien wordt inderdaad ook genoemd, uh, spelletjes doen, praten, vrije heb ik ook maar als hobby opgevat omdat het vaak zo wordt gepresenteerd. Ik houd van breien, fietsen, vrije. Um, wat je in die golfstroom... 65 ook vindt, is een eerste doorbraak van emancipatie. Of gewoon als dus mannen steeds minder hun beroep noemen, vind je nu plotseling vrouwen met een beroep. Het is allemaal nog in de traditionele sfeer. Dus het gaat om verpleegsters, uh, kleuterleidsters, allemaal verzorgende beroepen. Maar je vindt het wel, daarvoor vond je het niet. Het is niet meer huisvrouw, maar het is toch vrouwen doen ook iets buiten huis. Um, de derde golfstroom is midden jaren 70. Die betekent voor een groot deel een soort versnelling van eerdere ontwikkelingen. Waaronder het noemen van persoonlijkheidskenmerken en interesses. Zoals ik al zei, in golfstroom 65 vanaf de jaren 60 nam dat toe, maar nu neemt het versneld toe. In enorme aantallen. Maar er komen ook nieuwe <coughs> dingen. Eentje is uh, beschrijving van het uiterlijk, die steeds gedetailleerder wordt. Um, uh, of je lang of kort haar hebt, uh, je oogkleur, je gewicht, uh, je lengte. Ook dat heeft allemaal te maken met makkelijk, die, het past heel mooi in het beeld van wat ik personalisering noem. Een persoon wordt steeds meer een organisme en het organisme wordt zelf eigenlijk ook steeds meer beschreven. Want daar berust dan je identiteit steeds meer in. Een opvallend fenomeen is ook um, het verdwijnen van beroep van mannen, door mannen zelf geschreven en door vrouwen gevraagd, in golfstroom 1. Dus vanaf in 1945 vind je nu in die derde golfstroom, plotseling komt de opleiding op. En daar vind je eigenlijk een, een nieuwe vorm van... Um, een nieuw man-vrouw verschil. Het zijn namelijk vooral vrouwen die nu niet meer uh, een man zoeken met een bepaald beroep. Maar zoeken een man met een bepaalde opleiding. En dat doet wel 1 uh, op de 4 vrouwen tegenwoordig. Het zou inmiddels wel weer wat gestegen zijn. Bij mannen daarentegen, mannen hechten geen belang. Ze zeggen wel zelf dat ze een goede opleiding hebben. Of goed... Uh, Doet er echt niet toe wat voor opleiding het varieert van uh, middelbare school tot uh, lager onderwijs, wat mensen noemen, maar ook academici, dus hier zie je wel een belangrijk man-vrouw verschil ontstaan. Vrouwen uh, identificeren mannen aan de hand van hun beroep, formuleren daar verlangens over, en mannen presenteren zichzelf meer aan de hand van hun beroep. Ik denk dat dit een, een soort uh, omvorming is van het. Vroegere, vroegere stands- en milieuverschil. Vroeger was het zo: als een vrouw trouwde met iemand uit een lager milieu, verloor ze. Eh, betekende dat statusverlies. Voor een man deed dat er niet zo erg toe. Als een man, eh, als een academicus trouwde met een Hema-meisje, geef ik het eh, klassevoorbeeld maar, dan. Dat veranderde niet aan de status van de man. Voor vrouwen is dat anders. Als een, als een academica trouwt met een helemaal jongen, dan betekent dat een verlaging van de status. In ieder geval vroeger. Dat statusverschil, vroeger gekoppeld aan milieu en stand, is nu min of meer vervangen door uh, het statusverschil gekoppeld aan opleiding. En dat zou kunnen verklaren waarom vrouwen het zo belangrijk vinden nu dat mannen een bepaalde opleiding hebben, want als ze een verhouding aangaan met een man met een lagere opleiding betekende dat, zou dat een staatsverlaging kunnen betekenen, terwijl dat voor die man niet geldt. Dus hier vind je een man vrouwverschil wat eigenlijk al heel oud is, eigenlijk verborgen onder het wandelende eiland en nu in een andere gedaante weer de kop opsteekt. Als iedereen weet, is er een traditioneel leeftijdsverschil. Er is ook een traditioneel lengteverschil. Mannen zijn langer dan vrouwen. Dat is ook een biologische gegeven. Niet een biologische gegeven is het feit dat mannen ouder zijn dan vrouwen. Mannen worden zelfs helemaal niet ouder dan vrouwen. Ja, dat wordt... Dit terzijde, er wordt vaak gezegd, de gemiddelde leeftijd van de Nederlanders is toegenomen na de Tweede Wereldoorlog. Dat is zo, maar als je echt naar de statistieken kijkt, blijkt dat allemaal door de vrouwen te komen, en niet door de mannen. Mannen worden nauwelijks ouder, nu, dan, nu niet ouder dan 40 jaar geleden. Um, nou, wat ik heb gedaan is een vergelijking gemaakt van de leeftijdsverlangens van mannen vroeger, en vrouwen vroeger, en mannen nu en vrouwen nu over de leeftijd van hun partner niet iedereen doet dat in advertentie maar veel mensen wel wat mij verbaasde is dat eh, mannen nu in feite een jonger of een groener blaadje zoeken dan 40 jaar geleden leeftijdsverschillen van 16 jaar bij wijze van spreken zijn niks meer terwijl vroeger liep het maximaal op tot 10 jaar jonger Ter nu Mannen van 50, die zoeken een vrouw van 24. Um, helemaal niet meer geëmancipeerd. Dus eigenlijk. Waar je meer emancipatie vindt in die zin is bij jongere mannen, mannen onder de 30, die zijn ontvankelijker geworden voor een vrouw die ouder is. Bij vrouwen zie je eigenlijk hetzelfde, maar dan moet ik wel heel nauwkeurig zijn. Vroeger was het zo, 40 jaar geleden, vrouwen wilden per se een oudere man. En nu zie je bij vrouwen boven de 30 dat ze toleranter zijn of meer de voorkeur geven aan een jongere man dan zij zelf zijn. Dat betekent in concreto twee dingen. Uh, A, dat... De verlangens van mannen en vrouwen over de leeftijden van hun partner minder goed op elkaar zijn afgestemd dan vroeger. Want beide groepen willen een jongere partner dan vroeger. Nou ja, dat is niet met elkaar te verenigen. En ten tweede, dat er een algemene trend is naar, een, het komt op hetzelfde neer, maar het heeft een andere betekenis, naar een jongere partner. En dat brengt me op de betekenis van jong zijn. Ik zei toen straks, de woorden man en vrouw uh, zijn nu de hedendaagse vervanging van heer en dame vroeger. Maar wat je ook steeds vaker vindt is jonge man en jonge vrouw en bij steeds oudere mensen. Dus je komt tegen jonge vrouw, 52 jaar, jonge man, 54 jaar, jongen, 45 jaar. Het, wat een uiting geeft aan hoe belangrijk het is om jong te zijn... ...dat in verband brengen met andere resultaten... ...zou je kunnen zeggen de slogan van Veronica... ...je bent jong en je wilt wat... ...zou je nu moeten noemen... ...zolang je wat wilt ben je jong... ...een grappige variant op Cogito Ergo Zoom... Um, ...en dat uitzicht op veel manieren mensen die uh, benadrukken... ...dat ze actief zijn, ondernemend zijn... Uh, ...het noemen van... Uh, reeksen van hobby's, van dingen die ze allemaal willen doen. Dus zolang je maar duidelijk maakt en je identiteit ontleent aan je activiteiten, het bezig zijn, zolang ben je jong. En zolang jong zijn betekent min zijn. Want, en vroeger had oud zijn had nog een, een betekenis van oud en wijs. Tegenwoordig is het oud en saai. Als je oud bent ben je saai, ben je afgedankt, ben je versleten, en hoe word je niet oud? Door jong te blijven en hoe blijf je jong? Door actief te zijn. I walk along the street outside, the Jiggle up and jiggle lot, and take a kiss without regret So they forget their broken dream You laugh tonight and cry tomorrow When you behold your shattered skin And jiggle up and jiggle Wake up to find your eyes awake over gelijkheid en ongelijkheid gesproken en emancipatie. Wat ik nu ga zeggen, dat kan ik niet helemaal op cijfers uh, met cijfers staven. Het blijft een beetje een indruk die ik heb. En die indruk is dat er een zekere terugslag is een zeker reactionaire beweging, een terugval naar dingen die eigenlijk al, waarvan ik dacht dat ze met de eerste golfstroom waren verdwenen. Je vindt tegenwoordig af en toe weer advertenties van vrouwen die een rijke man zoeken en ondanks hun geëmancipeerde verleden, wat ze dan letterlijk zo opschrijven, toch weer gewoon huisvrouw en moeder willen zijn. Net zo goed vind je ook weer mannen, jonge mannen zelfs, van die een huisvrouw zoeken en die hun weer steun wil geven. Ik weet niet hoe omvattend die veranderingen zijn. Um, je kunt ze verklaren door uh, weer het wandelende eiland. Allerlei vanzelfsprekendheden in de economische sfeer bieden voor een aantal mensen uh, weinig mogelijkheden. En het enige wat je dan kunt doen is terugvallen op het oude patroon van wel eer wat vanzelfsprekend leek, maar toch niet helemaal is. Van de andere kant verwacht ik niet dat het dat soort veranderingen blijven mogelijk. Um, uh, daarmee bedoel ik veranderingen die afhankelijk zijn van uh, economische fluctuaties en dat soort dingen. Maar er zijn ook veranderingen die daar onafhankelijk van zijn relatief onafhankelijk en die veel ingrijpender zijn en daarom verwacht ik daar ook geen terugslag in. Neem iets wat ik toen straks noemde het, uh, het afschaffen van de oude moraal van netheid en beschaafdheid. Uh, dat is niet afhankelijk van de, economische, van de economische situatie. Dat is een betekenisverandering van Welke mensen plaatsen advertenties? Daarvoor hoef je niet alleen nette en beschaafde mensen of het benadrukken daarvan maakt het mogelijk om advertentie te plaatsen. En hetzelfde geldt nog veel sterker voor het hele idee van wat een verhouding is. Ook dat is niet zomaar terug te draaien. Een verhouding in de vroege naoorlogse jaren was per definitie huwelijk. In de tweede golfstroom wordt dat... Langzaam omgezet in het begrip vriendschap. met de introductie van het samenwonen. En mensen zoeken ook een vriend. En in de derde golfstroom wordt het een latrelatie. Daarmee het beeld voortzettend. van een, een verhouding. is niet meer. wat ik toen straks zei. niet meer het samensmelten van twee levens. Maar een verhouding. is eigenlijk een bijzondere vriendschap. Uh, Ietek Weda ziet de toekomst uh, voor liefde en seksualiteit in het hele vriendschapsidee. Maar ik zie meer de toekomst van de vriendschap in de transformatie van een verhouding tot vriendschap. En dat is niet meer terug te draaien. Mensen zijn zichzelf gaan zien als afzonderlijke individuen. En die uh, gaan niet meer een band aan die altijd zou blijven bestaan. Nee, ze ontmoeten elkaar als vrienden. En wat doen vrienden met elkaar? Die gaan kameraadschappelijk om, doen sommige dingen wel samen, doen andere niet. Tegen de ene vriend vertel je dit, tegen de andere vertel je iets anders. Uh, en de splitsing van je eigen leven in verschillende levens waarvan je elk gedeelte met andere mensen deelt, zet zich gewoon voort. En in die zin, ook al willen sommige mensen weer een traditioneel huwelijk terug met een huisvrouw en een man met een vaste baan, dat je, ze kunnen niet daar overheen springen, namelijk dat het oude huwelijksideaal eh, toch altijd weer zou worden ingevuld als een ideaal van vriendschap waarbij er steeds op elk moment of vaak weer keuzes zullen zijn van gaat dit wel goed, gaat het niet goed? Nou, dan houden we op met deze vriendschap of verhouding. En het is niet meer dan eenmaal gekozen en je zit er voor altijd aan vast. Dus in die zin verwacht ik helemaal geen terugslag. Ja.